Zo drain naar morgen daarom ik dichtbak. Ik in mijn bed yeah. mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door, slaapeloze nachten. In de zon maak ik langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Denk al als ik slaap wil ik even.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 Bye. Today I am going for a walk Today Tussen drie en vijf. De grootste hit van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. ZFM, the countdown of the continent. Put your hands up in the air. Put your hands up. Put your hands up.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 And don't stop. I yes. all is always, is, always, is, always, is always in it